Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat vooral het noorden van het land de komende uren nog veel last van de sneeuw zal hebben. Doordat er tot nu toe weinig verkeer was, wordt het gestrooide zout niet goed ingereden. In de meeste provincies geldt de waarschuwingscode geel. De gladheid kan tot in de middag aanhouden. Het sneeuwt nu nog vooral in het midden-oosten en noorden van het land.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, goedemorgen, de grootste held en de grootste schurk van Engeland... vanmorgen in het eerste uur. Winston Churchill en Richard III. De Churchill, omdat publicist Harry van Wijnen een boek heeft geschreven... over de eerste twee oorlogsjaren... waarin Groot-Brittannië er eigenlijk alleen voor stond. En waarin Churchill een onverwoestbaar optimisme... Uitdroeg. En Richard III, de omdat na DNA-onderzoek is vastkomen te staan... dat de overblijfselen die een paar maanden geleden onder een parkeerplaats in Leicester zijn aangetroffen... van Richard III de blijken te zijn de koning die kwijt was. We spreken met anglisten en Shakespeare-kenners Astrid Stilma in Canterbury... en professor Ton Hoenselaars hier in de studio. Nelleke Noordenvliet leest haar column vanmorgen... En in de tweede uur is oud-hoofdredacteur van de Leeuwardenkrant... Hilke Speerstra hier om het verhaal te vertellen van twee bevriende, maar uit elkaar gegroeide Friese kinderen... wier kleinzonen elkaar na ruim een halve eer... door stom toeval tegenkwamen in de dagen na de bevrijding. De een als inmiddels Amerikaanse schaapscheerder en kapper... in het geallieerde leger. En de andere een SS'er, wiens haar hij afschoor. Speerstra schreef er het boek De Troostvogel over. Ook Luc Pannhuizen is er in het tweede uur... met de nummer 4 van zijn 13 grote Gouden Eeuwers. En we sluiten de uur af met het derde deel van de Spoor-terugdocumentaire... over de watersnoordramp van 1953. Wilt u ons iets zeggen, mailt u dat dan naar ovt.vpro.nl. Maar eerst gaan we naar de eilanden. Op Ameland heeft een grote brand de Sint-Clemenskerk in Nes... volledig verwoest. Er raakte niemand gewond. Door de harde wind verspreidt het vuur zich razendsnel. Van de kerk staan alleen nog een paar muren overeind. De brand komt hard aan op Ameland. Het is een monument. Het is door Kuiper ontworpen. Dezelfde man die ook het Centraal Station heeft ontworpen in Amsterdam. En, uh, uh, ja, het is een monument. Het is een belangrijk gebouw voor Ameland. Ja, het is dan ook als een dreun op het eiland gevallen. De Clemenskerk in het Amelandse nes is afgebrand. Het grote rijksmonument met de schilderijen en gebrand schilderde de ramen de kerk waarin aartsbisschop de Jong, onze latere standvastige oorlogsbisschop... zijn eerste mis opdroeg. Hoe kan het dat er zo'n belangrijke Roomse kerk heeft gestaan... zo ver in het protestante noorden? Oftewel, hoe kan het dat er zo'n levende en omvangrijke katholieke aanwezigheid is op Ameland? Natuurlijk, er zijn wel meer katholieke enclaves in het noorden... maar in geval van Ameland heeft het te maken met een toch heel specifieke eilandgeschiedenis. Want Ameland was een vrij land waaraan de grote godsdienstoorlogen voorbij zijn gegaan. Aan de telefoon, Jan Bos, voorheen beheerder van het Museum Zorgdrager op Ameland... en grootkenner van de lokale geschi geschiedenis. Goedemorgen, meneer Bos. Goedemorgen. Ja, Voordat ik de eerste vragen stel, moet ik even zeggen dat u in Holum woont... dus aan de protestante westkant van het eiland. Katholieken wonen vanouds aan de oostkant. Dat dus goed. als ik u vraag of Ameland zo op de eerste zondag zonder kerk nog diep onder de indruk is... moet u een uitspraak doen over de andere kant, van u uitgezien. Ja, maar dat lukt wel. <laughs> het, is, het is natuurlijk voor uh, de parochianen uh, heel erg dat het gebeurd is. Hè? Want uh, die kerk die staat er bijna 135 jaar. En uh, dat is natuurlijk voor hun een ramp dat die weg is. Maar het is ook een ramp voor de andere Amelanders, want het was toch wel een beeldbepalend pand. Want hoe je ook op Nes aankwam met de boot of van het oosten of van het Noorden, je zag altijd die kerk staan. Yeah. Ja, dus dus als... voor, de, voor iedereen is het eigenlijk uh, een groot probleem. Ja, dan ben je protestanten toch weer op zo'n katholieke kerk aangewezen. Hè? Ja, ja, ja, dat klopt. Ik had er al over die oude scheiding op het eiland tussen het protestante Westen en de katholieke Oosten. En de samenhang van dat gegeven met de geschiedenis van het eiland als zelfstandig land. Op Ameland hebben die twee met elkaar uh, te maken. Laten we beginnen met het eerste. Hoezo was Ameland een zelfstandig land en hoe lang heeft dat geduurd? Ja, Ameland dat was uh, beleend aan uh, de familie uh, Ritske-Helmera... Waar later de familie van Kammerga uit voortgekomen is. En die regeerden hier eigenlijk als vorsten op het eiland. En die trokken zich eigenlijk niet uh, veel aan van de, van de problemen die aan de vaste wal waren. En dat had dus ook met de kerken te maken. Zij hadden toch een bepaalde manier een vrijheid van geloof hier. En uh, daar hadden de heren uh, verder alle belang bij. Want dat vonden zij wel prima. Want daar konden zij dus mee, uh, mee naar voren komen. Dat zij uh, neutraal waren in de 80-jarige oorlog bijvoorbeeld. Want toen zat Nederland natuurlijk dik in de oorlog met Spanje. Maar Amelon was wel zo handig om iets te regelen met uh, Isabella, de aartshertogin. Die zat in, uh, in België. En uh, dat was dus de, de dochter van uh, Philip, de tweede. Philips. En uh, toen hebben ze daar dus een uh, vredesverdrag mee uh, gesloten, als het ware. Een neutraliteitsverdrag. En uh, dat uh, is gelukt. Maar dat hebben ze voor elkaar gekregen. door een uh, Romeinse priester. En uh, die Romeinse priester die was hier op Ameland. En die uh, heette Gerardus Carbonel. En die was heel goed uh, in contact met Isabella. in België dus. En die is hier ongeveer uh, ja, zeg maar 1614 is hier gekomen. En uh, toen heeft hij uh, dus op, op verzoek van de Heer zeg maar, dat uh, geregeld. Alleen, daar stond tegenover... er moest wel een katholieke priester op het eiland zijn. Juist. En de katholieke eredienst, die moest hier ook zijn. Nou, en dat gaf de heer van Ameland allemaal wel toe. Die vond dat prima. Maar dan hadden de zeelieden van Ameland die op zee zaten. Helemaal geen probleem meer op zee. Niet met de Spanjaarden in elk geval. Nee, nee. Nou, en dat hebben ze dus geregeld. En dat is in 1629 gebeurd. Dat noemen ze een onzijdigheidsverklaring... tussen Spanje en, de Republie tussen Spanje en Ameland... En dat uh, werd dus erkend zeg maar. De voorwaarde was vrijheid van godsdienst voor de katholieke Amelanders... en het onderhouden van een priester. Heeft de, nou, <coughs> heeft de Republiek nooit gepoogd Ameland onder de staten van Friesland te krijgen? Nou, daar is wel een heleboel problemen geweest, vooral door de staten van Friesland. Die waren het natuurlijk lang niet eens met de goede heer van Ameland, die kammerga dat allemaal deed. Want toen uh, in 1580 de reformatie hier rond was... ...toen uh, pikte Kamenga alle bezit wat er nog was van het klooster Vos werd in. En dat hield nogal wat in, maar die, had dus, uh, die dacht, nu heb, ik mijn, nu heb ik mijn kans. Nu stuur ik die monniken allemaal weg. En alles wat er van hen hier op Ameland is, dat uh, is dan voor de heer van Ameland. Toen had hij dus alles in bezit. En dat was uh, behoorlijk uh, voor zijn inkomen ook wel goed. En uh, toen kon hij dus het hele eiland regeren, zeg maar. Maar de Staten van Friesland wilden dat soort dingen allemaal hebben... Want zij zeiden: Wij moeten de schoolmeesters, de dominees en weet ik wat allemaal betalen. Ja, ja zegt Camanga. Maar die moet ik ook allemaal betalen hier op Ameland. Want wij zijn een neutraal land en we zijn vrij. En wij moeten ook scholen bouwen en meesters aanstellen en priesters en dominees. Dus dat geld kunnen wij we zelf wel gebruiken. Meneer Bos, eh, tot hoe lang heeft die zelfstandigheid van Ameland geduurd? Wanneer was het afgelopen? Nou ja, dat is gekomen door, uh, door de Franse bezetting in 1795. Kijk, toen was het onderhand al lang niet meer van de Camanga's, toen was het van Oranje-Nassau. En uh, toen kwam de bezetting. En uh, toen vluchtte dus prins Willem uh, vl naar, uh, naar Engeland. Nou ja, en toen heeft uh, Napoleon eigenlijk Ameland... Uh, tot uh, gemeente van Friesland verklaard rond 1800. Nou ja, en toen was de vrijheid wat Ameland betreft helemaal voorbij. Want toen waren we gewoon uh, een Friese gemeente. Ik vind ja, was... ja, het is wel leuk dat u praat over we, hè? dus u voelt het nog steeds... als uh, die 16e, 17e eeuw, dus dat is net zoveel uw tijd als vandaag de dag, toch? Ja, ja, ja. ja dat ja, dat, krijg dat krijg je. was wel heel bijzonder dat je vrij bent, een vrij landje bent, in zo'n zo heel klein landje, in zo'n groot gebied. Wat u betreft is het nog steeds, Napoleon heeft de boel aardig bedorven, u had nog wel graag gewoon Ameland voor Ameland gehouden. Nou, dat zou wel heel bijzonder zijn geweest, dat Ameland nog voor de Amelanders waren. Ja. En dat we dus een, een paspoortje moesten hebben voor het eiland, wat een ander dus om hierheen te komen. Maar ja daar staat ook wel wat tegenover natuurlijk. En hier worden ook onkosten gemaakt die door het Rijk worden betaald op dit moment. En dat is ook een kleinigheid, hoor. Oké. Okay. Kunnen we nog iets roepen over die kerk die verbrand is? Of, of, of sluiten we daar niet mee af? Ja, dat vind ik prima. Komt die er kerk, een... ja, dat was een bijzonder gebouw, zeg maar. En eigenlijk dat moet je niet vergeten pastoor Scholten te noemen. Die pastoor Scholten is 52 jaar op Ameland pr priester geweest. En die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat die kerk daar gekomen is door alle geld bij elkaar te krijgen. En dat was 17.000 gulden op dat moment. Nou, 17 juli 1878 zijn ze, hebben ze de eerste steen gelegd. En een dik jaar later, op 1 oktober, toen is die ingezegen, toen konden ze hem gebruiken. Ja, nou, en je noemde straks kardinaal de Jong al, nou die is op 10 september 1885 daar gedoopt. En eh, op 19 augustus 1908 is hij tot priester geweest, gewijd. En toen droeg hij zijn eerste heilige mis op in de Clemenskerk. En, en, dus dat zijn allemaal van die jaren, dat zijn hele bekende en ook belangrijke jaren voor de kerk... En 6 oktober 1909, toen herdacht uh, Pastor Scholten 50 jaar priesterschap op Ameland. Nou, dat werd heel groot gevierd, natuurlijk. Ja. Yeah. Nou, yeah. no, en 11, uh, 1911 is hij overleden en toen is hij begraven vanuit de kerk. Nou, en in 1936 werd het uh, kardinaal de jonge aartsbisschop. En in 1946 was hij kardinaal. Nou, in 1946 46 was het 300 ja. jaar dat uh, maar, de vaste persoon op de stadie kwam. Ik, ik, ik, ik, ik denk dat, dat het heel helder is. Er zijn heel veel prachtige momenten in die kerkgeschiedenis. Maar tot, helemaal tot slot, mag, komt er nog, uh, de, de, de, wordt die kerk nog herbouwd? Of ja. Nou, daar, een daar een zijn er wel mee bezig. En uh, ik heb begrepen dat ze dus binnen twee jaar eigenlijk wel uh, iets uh, gerealiseerd willen hebben. Is dat nou een herbouw, is dat een nieuwbouw? Maar ik heb zelf het idee dat ze toch wel graag een herbouw willen. Ja. Dat er toch nog een deel van de oude kerk weer uh, gebruikt wordt. Dan ja, is er de... toch nog iets van vroeger bewaard. Van de, de protestanten betalen niet mee aan de restauratie van die katholieke kerk. No, dat zegt u, maar dat, dat, dat, dat, ik denk dat er ook protestanten daar geld aan gaan ja, geven. Dat, dat gaat in Ameland ook weer anders dan in de rest van Nederland. Ja, van dat dat zullen van we merken. Ja, ik denk vast dat de protestanten daar ook geld voor gaan geven. Pieter Jan Bosch, heel hartelijk bedankt voor het verhaal vanmorgen. <coughs> Now is the winter of our discontent made glorious summer. By this son of York. <laughs> And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious wreaths. <tie> U hoorde een, een olijke en feestelijke Richard III... die op het moment dat hij deze woorden uitspreekt... nog geen koning is van Engeland. Zijn oudste broer zit nog op de troon... Hij heeft daarbij geholpen door in de burgeroorlog... die eraan vooraf ging, de legers van zijn broer aan te voeren. Maar alles in zijn leven van Richard III... De is er vanaf dat moment opgericht om zelf op de troon te geraken. En zo gaat het ook. En het pad naar de macht gaat over lijken, Zoals althans het verhaal dat Shakespeare over hem vertelt in zijn toneelstuk. De vrede misvormde koning, die uiteindelijk in de veldslag van zijn paard valt... en zijn hersens krijgt ingeslagen door het leger van Hendrik VII, de vader van Hendrik de Achtste. U hoorde overigens zo net de stem van de acteur Ian McKellen... in de verfilming van Richard III van de regisseur Richard Crane. En we gaan natuurlijk praten over Richard III... omdat een skelet dat in Leicester bij graafwerkzaamheden... onder een parkeerplaats is aangetroffen na DNA-testen... van de verloren gewaande koning, blijkt te zijn. Dat, um, fundamenten bleken, er fundamenten bleken onder die parkeerplaats... fundamenten van een kloosterkerk te liggen en daarin graven. En volgens de overlevering is Richard haastig in een kerk in Leicester begraven... En omdat dit skelet zowel een vergroeide ruggengraat had... als een gat in de schedel, was er een sterk vermoeden... dat dit de koning zou kunnen zijn geweest. En een DNA-test met een nakomeling van de familie van de koning... bood zoals gezegd. Uitsluitsel. We gaan praten over de reputatie van Richard III de met twee Shakespeare-kenners. Toch leraar vroegmoderne Engelse letterkunde in Utrecht, Ton Hoenslaas. Die overigens ook voorzitter is van de European Shakespeare Association. En ook uh, van het Shakespeare-genootschap. Dus hij zit diep in Shakespeare. En aan de telefoon in Canterbury. Astrid Stilma, uh, die daar als Nederlandse aan de universiteit uh, aan Britse studenten Shakespeare doseert. Uh, goedemorgen Astrid, ik begin even bij jou. Ja, um, swimmer, <laughs> Je geeft college onder meer over het stuk van Richard de Derde. Uh, zijn je collega's en studenten erg met die vondst bezig? Uh, ja, mijn studenten zeker wel, ja. Die uh, vragen straks, stellen me de hele week al vragen erover. Wat voor vragen? Um, nou, ze, ze waren eerst al uh, erg verrast dat het hem dus echt bleek te zijn. Dat een koning van Engeland dan onder het parkeerterrein terecht zou komen. Dat konden ze zich niet echt voorstellen. Ja. Yeah. Um, maar ze maken eigenlijk ook die connectie die Shakespeare dus legt, heel bewust. En bij hun is het denk ik meer een denkfout. Dat je dus aan die man zijn lijf zou kunnen zien wat voor koning die nou echt is geweest. Um, dus ze, ze, ze wilden eigenlijk wel weten of dat nou invloed zou hebben op hoe je nou tegen dat toneelstuk aankijkt. Ja, dat is eigenlijk ook waar ik met Ton Hoenselaars ook over zou willen hebben. Wat, wat, wat, ben je er al uit? Het is nog heel vers natuurlijk allemaal. Want het is nog niet eens zo'n eenvoudige vraag om te beantwoorden, wel? Nou, nee, ik um, vind zelf eigenlijk dat toneelstuk is het toneelstuk... en de geschiedenis is de geschiedenis. Ja. Het is wel interessant om te kijken wat mensen in die tijd dus... ...met de bronnen hebben gedaan die ze hadden. Maar ja, Shakespeare's verhaal dat blijft zijn verhaal natuurlijk. We gaan nou, uh, ik ga er dus zo meteen ook met Ton Hoensluis over verder praten... ...maar ik ben ook nog even benieuwd, uh, het is in heel Groot-Brittannië groot nieuws, geloof ik, hè? Dat klopt, ja. ja. De Universiteit van Leicester heeft daar groots mee uitgepakt. Met uh, een live aankondiging op televisie en zo. En uh, er komt nu nog een beetje een uh, discussie over... waar die nu herbegraven zou moeten worden. Ja, want als er in Nederland een verloren oranje... stel dat die er zou zijn, een verloren oranje gevonden zou worden... dan zou die toch in Delft worden bijgezet. Uh, de Engelse vorsten liggen in Westminster Abbey. Je zou denken, ze brengen Richard thuis. Maar dat gaat niet gebeuren, hè? Uh, nee, het zal waarschijnlijk toch Leicester worden. In de kathedraal in Leicester. Maar uh, York die heeft nu ook het voorstel gedaan... dat hij toch eigenlijk in York begraven zou moeten worden. Uh, dat schijnt ook zijn plan te zijn geweest. Hij, hij schijnt plannen te hebben gehad om daar een kapel te sponsoren... waar dit dan ook begraven zou moeten worden. Westminster um, die houdt zich er een beetje buiten. Maar het is ook eigenlijk pas vanaf de 17e eeuw zo'n beetje... dat ze daar begraven worden. De middeleeuwse koningen liggen oh. toch al overal. Oh, dus, okay, um, wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Maar ik las dat de nakomelingen van Richard... echt willen dat hij naar York komt... en dat er ook al 1500 handtekeningen zijn verzameld. Um, dus het... ja, ja, klopt. Er is een petitie op internet ook. Uh, ik neem aan dat uh, de CVC van York... er ook wel wat mee te maken zal hebben. Ja. Um, er werd ook... Mensen vroegen zich ook af... of dat parkeerterrein nu een hotspot... voor toerisme zal worden. Uh, dat lijkt me sterk. Het is een parkeerterrein. Maar uh, het gras in een kathedraal misschien wel, ja. Dus... Is er in Engeland nou een discussie op, op gang gekomen... over de historische Richard? Uh, ja, toch wel. En hoe verloopt hij? Ik, ik, nou, ik vermoed dat het, um, het stuk van Shakespeare... toch bij de meeste mensen zal zijn wat, wat er blijft hangen. Maar er wordt nu wel toch weer gepraat over... Uh, wat voor soort koning hij nou echt is geweest. En uh, nou ja, daar komt het natuurlijk ook uit voort. Had hij... Had Henry Tudor, nou echt wel recht op de troon en zo. En, of is dat een verhaal van de Tudor-familie geweest? Dat, men, men heeft het er toch wel weer een beetje over. Maar, maar uh, heel, heel even even kort, het verhaal van, van Shakespeare is natuurlijk... het is een monster, het is een gladjanus, het, het deukt van geen kanten, die koning. Als ik het goed begrijp. Ja, dat ge, eh? ja. Nee, nee, daar komen we, jullie ja. straks verder op. <lacht> en, maar die discussie in, in Engeland nu, gaat die dan over... Was het nou een goede koning of moeten we zijn beeld toch herzien? Of waar gaat het dan? Waar, want, of gaat het echt alleen maar over historische feitjes? Waar, waar heeft men het dan over? Um, nou ja, toch inderdaad over of dat beeld herzien moet worden... wat, uh, wat mensen van hem hebben. Historici en literatuurhistorici weten natuurlijk al een eeuw... dat het beeld wat Shakespeare schetst niet klopt. Uh, maar bij het grote publiek is dat toch wat minder uh, bekend, denk ik. En het is wel gezond, vind ik, hoor, dat mensen er even over nadenken weer, dat je niet alles moet geloven wat je leeft. En uh, dat daar toch andere kanten aan dat verhaal hebben gezeten. Of er nou echt nieuw onderzoek uit voorkomt, dat weet ik niet. Uh, maar deze paar weken in elk geval heeft iedereen het er wel over. Oké, okay, Assis Silma. heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Ja, graag gedaan. Ja, Ton Hoenselaarsjes had toch ook wel het met de bovengemiddelde belangstelling gevolgd hebben? Of, of is het ook zo? Want als het maar die zei: ja, de, de studenten hebben het er vooral over, mijn collega's wat minder. Ja, nou, bij ons is het zo, in Utrecht althans, dat je dat uh, wel onmiddellijk met collega's bespreekt. Ook met studenten, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Ik weet, ik ben niet specifiek alleen met Richard Dere bezig, maar. Deze vraag en, en de discussie gaat al zeker voor mij al dat 40 jaar uh, door. En daarom is het zo leuk dat er deze week een doorbraak leek te zijn... althans met die 2% marge dat het DNA niet van Richard III zou zijn. Maar dat uh, accepteren we dan voor het gemak. Uh, ik denk dat dit een doorbraak is... en dat het uh, onze manier van kijken naar Shakespeare... en naar de geschiedenis die daarvoor zit zal veranderen en uh, in het bijzonder de historiografie van de 16e eeuw... de manier waarop de geschiedenis werd vastgelegd... en met welke doeleinden. De, de, dus wat jou betreft zit er wel echt een verandering in. Zullen dus we eerst even naar het stuk toe... want, want het beeld dat we hebben van Richard de, de, de Jos zei het zo Net al bepaald door het verhaal van Shakespeare... Laten we eerst vaststellen of de historische Richard eigenlijk niet zo te veel bekend is. Hè? Dat hij twee jaar geregeerd heeft, van 1483 tot 1485. Dat hij voogd was van zijn neefje, de zoon van zijn overleden oude broer... de kroonprins. die bij meerderjarigheid zijn overleden broer zou opvolgen. Maar dat hij in plaats daarvan zelf koning werd... en dat hij tijdens een veldslag sneuvelde omdat zijn leger hem in de steek liet. Maar nu Shakespeare, niet iedereen heeft een stuk paraat. Even een paar vragen daarover. Shakespeare maakt er een monster van. Hoe doet hij dat? Shakespeare maakt een monster van hem door te benadrukken... dat deze Richard III de uiterlijk onappetitelijk is. Uh, met een bochel dat hij geboren zou zijn met tanden al... dat hij met voeten eerst de wereld in was gekomen... omdat daar uh, een behoefte aan was om de Yorks uh, terug op de troon te zetten. Hij wordt dus geboren midden in de rozenoorlogen tussen het huis van Lancaster en het huis van York. En hij is dan als vertegenwoordiger van York... degene die de rechten van die, dat huis zal uh, verdedigen. Shakespeare maakt hem dus enerzijds... Zeer uh, onaantrekkelijk, dat weet hij van zichzelf, daar, daar is hij ook mee bezig. Anderzijds um, is het zo dat deze koning bij Shakespeare... de meest vindingrijke is en de meest interessante van allemaal. En daar zit uh, de spanning tussen um, de eerste reactie... de eerste respons op zijn uiterlijk en wat iemand geestelijk of als individu in staat is om te doen. Ja, want helemaal in het begin uh, blijkt ook wel... dat de, de, verklaart Shakespeare zijn boosheid uit, uit, uit zijn frustratie over zijn, over zijn uiterlijk. Hè? Ja, het, dat is ik... iets wat je tijdens de hele 16e eeuw ook ziet. Dat um, en ik, namelijk het, een, een lelijk persoon niet een schone geest kan... Uh, hebben. Dus wat, en volgens mij hebben we dat vooroordeel nog steeds... Dat, dat we met hele knappe mensen anders omgaan... dan mensen die minder aantrekkelijk zijn. Ik geloof dat oh ja, het nog steeds is. Maar is, Maradona maar dan is een geweldig voetballer, niet om aan te zien. Dus de, de, soms worden er wel voorbeelden de andere kant op. Precies, maar ja. dat is dus het, uh, het, het, het, het heerlijke aan, aan de werkelijkheid. Dat, <lacht> dat toch altijd wel weer mogelijk is. Ik geloof dat de, de mythe begint... Niet zozeer met Shakespeare, zoals jullie zeggen, met maar, maar met uh, Thomas More, die daar, um, laten we zeggen, geboren is acht jaar na de dood van Richard in 1485, die daar eigenlijk de geschiedenis van zijn jeugd schrijft, ten behoeve van Hendrik VIII, die probeert te beschrijven dat de komst van het Huis Tudor, wat dus na Richard III van York euh, aan de macht komt, dat dat een door God gezonde iets is. En dat in het beschrijven van Richard als een duivel, euh, daar het Huis Tudor meer aanzien zou krijgen. Ik moet even zeggen dat Thomas More, dat was dus een, ja, een geleerde, die, de, de vriend van Erasmus, die, die uh, onder. Um... Uh, Hendrik de Achtste tot uh, zeer prominent wordt... en dus kennelijk uh, iets te verliezen heeft bij die familie. Omdat hij daarvan af uh, Uiteindelijk zal Hendrik de Achtste hem toch nog zijn hoofd afhakken. Maar... Ja, kijk, wat volgens mij aan de hand is bij Thomas Moore, en dat is iets wat, wat vanmorgen nog niet duidelijk is geworden... dat wat Thomas Moore probeert te doen... is uh, een studie te maken van tirannie. En het, de studie van Richard Derder was eigenlijk bedoeld als een voorbeeld... Een vorstenspiegel, zoals dat in Nederland noemt... Ja. waarin een vorst kan zien hoe wel of niet te handelen in de toekomst. Uh, daar begint het eigenlijk mee. Richard III is een aantrekkelijke figuur... omdat hij, zoals de meeste voorgangers in die discussie over Lancaster en New York... niet alleen maar een tiran was... maar tegelijkertijd een usurpator, iemand die direct verantwoordelijk was voor de dood van uh, Hendrik VI, de vorm. Met andere woorden, we hebben het hier, je moet het onderscheid maken tussen de tirannie... en tussen um, de usurpatie, de overname van die macht. En daar is uh, Richard III dus, is een soort, soort magneet geworden voor Thomas More. Wat je ziet is dat uh, Thomas More bijna in hetzelfde jaar... dat Machiavelli in Florence de Prins schrijft het personage, of laten zeggen... de persoonlijkheid van Richard III... aangrijpt tot een historische uh, voorbeeld... van hoe usurpatie in zijn werk gaat. Het is dus alsof Thomas More... met andere, een ander doel uh, voor ogen... hetzelfde uitvindt als Machiavelli in Florence. Maar wil je, je zeggen dat, dat, dat Thomas More... ook een soort verborgen bedoeling had om... Um... Hendrik de Achtste voor te spiegelen hoe een goede koning te zijn door het voorbeeld van het tegenbeeld te geven. Exact. De, de, dus hoe uh, de voorzienigheid, de goddelijke voorzienigheid ervoor zal zorgen dat tirannen uh, zullen sneuvelen. Het interessante aan dit geval is dus dat de vader van Thomas Boer heel erg veel te lijden heeft gehad onder Hendrik de dus de eerste Tudor koning. En dat is interessant. Dat het vermoeden tegenwoordig althans is dat wanneer Thomas More het verhaal schrijft van Richard III... dat hij eigenlijk het verhaal schrijft van Henrik VII als tyran. Maar dat kon hij natuurlijk niet direct doen zonder uh, daarvoor gestraft te worden. Dus dat is het is niet visie... zonder venijn eigenlijk? Niet zonder venijn, uh, maar wel, zoals Erasmus ook over Thomas More heeft gezegd... dat het um, gericht was tegen tyrannie. En dit is dezelfde Thomas More die Utopia heeft geschreven en plannen maakte... In de 16e eeuw voor de mogelijkheden van een nieuwe samenleving, waarin samenlevingsvormen op een sociale of misschien zelfs marxistische uh, uh, basis een betere toekomst zouden kunnen garanderen. Die visie over Hendrik VII als het model voor Richard III, dat is uh, zeker in de fictie vandaag de dag nog steeds wel een uh, populair gegeven. Goed, dan, dan Shakespeare, want Thomas More heeft het onder... Uh, zoals de vader van Thomas More onder Hendrik de Zevende heeft geleden... heeft Thomas More nogal onder Hendrik de Achtste geleden. Hij is namelijk onthoofd. Nou Gaan we naar Shakespeare. De, naar de dochter, dus de, in feite de kleindochter van de moordenaar van Richard de derde, De kleindochter van Hendrik de Zevende. Dat is degene die aan het bewind is op het moment dat Shakespeare... dat uh, zijn Richard de Derde schrijft. Wat is zijn motivatie eigenlijk geweest, denk je? Ik denk dat het bij Shakespeare zo is... en we hoorden ja. uh, Astrid eigenlijk ook al zeggen zojuist... dat, uh, dat is lang vermoed, ik geloof niet dat het helemaal waar is... dat Shakespeare aan het begin van zijn carrière... want daar zitten we natuurlijk... Dat hij, het is een vroeg stuk. is een vroeg stuk, begin de jaren negentig... dat Shakespeare uh, eigenlijk meegewerkt heeft aan de zogenaamde Tudor-mythe, of de mythe van Tudor. Namelijk dat dat het huis was waar iedereen uh, blij mee moest zijn in Engeland. Dat is één kant van Shakespeare. De andere is, wat je heel veel vindt in het Renaissance-toneel... is het speculeren rond uh, misdaad. En ik geloof dat daar die Richard III dus ook zijn plaats heeft. Dat het een studie is in tyrannie, maar wel ter vermaak van het volk. Ja, want we, de, publiek, je hebt natuurlijk twee belangrijke uh, um, toeschouwers in het publiek. Ten eerste de koningin uh, en ten tweede gewoon het reguliere publiek. Iedereen was op de hoogte van het verhaal van Richard, want dat was toen 110 jaar geleden, langer geleden dan de Eerste Wereldoorlog nu. Uh, men kende het allemaal, het verhaal. En hoe is dat dan aangekomen? Dit, hoe, hoe keken ze hiernaar? Naar iets, na, naar een soort um, royalty-rubriek? Of naar een vermaak? Of ook nog iets waar ze aan, uit kunnen leren? Ja, nou, je zegt een heleboel tegelijk. En ik weet niet waar ik het eerst uh, zal beginnen. Maar de geschiedenis van Richard III is bekend in de 16e eeuw. En met name, daarom dat hij dat ook net zei, via Thomas More. Die geschiedenis is bekend. En daar... <tus> was men niet zo sceptisch over, zoals nu... wanneer gezegd wordt, dat is een vertekend beeld. Dus wanneer Shakespeare dat doet... dan is er zelfs nog een ander toneelstuk over Richard derde dat al bestaat. En weet men dat dit um, een, um, de duivel is onder de koningen. Ja, maar um, goed, Richard III is ja. dus het grote antivoorbeeld ja. voor Thomas More, voor Shakespeare... en voor kennelijk heel de Engelse natie. Maar wat heb je dan nu gevonden... waardoor dat hele beeld... Want jij, ik heb je aan het begin van het gesprek horen zeggen: Het moet allemaal om. We gaan het allemaal herschrijven. De hele historiografie kan op zijn kop. Ik heb er nog niks over gehoord. Vertel eens. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, Richard III heeft drie jaar uh, of twee jaar geregeerd. Um, en ik denk wanneer we teruggaan en het nu echt gaan bekijken. en dat is wel bitter en misschien klinkt het iets wat cynisch. is dat we, zoals Astrid ook zei. terug blijven komen bij Thomas More en bij uh, Shakespeare. Omdat die Richard III zonder. Die geschiedenis misschien helemaal niet zo interessant is uh, als we zouden willen. Dat hij een van de koningen wordt in de lange rij. Maar Thijs noemde net dat Shakespeare natuurlijk zijn carrière begonnen is met de koningsdrama's. En daar zijn er twaalf van. En dat is een manier geweest om de, de geschiedenis van Engeland te schrijven. Ook voor natuurlijk een publiek dat de geschiedenis niet zo direct kent. Dus Shakespeare schrijft de geschiedenis van de natie en deelt die voor het eerst met een publiek dat niet eens hoeft te. Kunnen lezen, omdat het natuurlijk allemaal via uh, de oren wordt bijgebracht. En die uh, wordingsgeschiedenis, daar zie je binnen een Renaissance-perspectief dat misdaad, zoals Machiavelli dat ook zei, kan lonen en dat de vraag dan komt is dat geoorloofd in de politiek. Je ziet dus dat Shakespeare die renaissance-geschiedenis... voor Machiavelli herschrijft, maar dat hij, terwijl hij het doet... Hem helemaal impregneert met een machiavellistische filosofie... en die elke keer, ook bij Richard, ter discussie stelt. Vandaar dat Richard III ook elke keer... we hebben het gehoord aan het begin van het programma... elke keer wordt gebruikt voor de analyse van tirannen om ons heen. Ian McKellen, in de film die we net hoorden, is een studie van Engeland in de jaren dertig... als Engeland dezelfde richting op was gegaan als, als Duitsland... Ja. zouden dus <kug administratie> we dan ook een Mosley en Hitler hebben gehad. Zo gaat die film. En in de oorlog zelf heeft men gezegd... we hebben Richard III de hier. Aan de andere kant van het kanaal nee, hebben ze een andere in Duitsland. Dus die, ja. ik, ik wil even uh, uh, uh, afsluiten. Je ziet dat, um, dat historici... Uh, als het gaat om Richard III, altijd zich proberen te bevrijden van wat Shakespeare ermee gedaan heeft. En het grappige is. dat historici tot nu toe. bijna alles wat Shakespeare beweerde in twijfel hebben getrokken. over het feit dat hij misvormd zou zijn geweest, bijvoorbeeld. staat nog een Encyclopedie van de Wereldgeschiedenis van de Oxford University Press. In Shakespeares toneelstuk wordt hij geportretteerd als een gebocheld booswicht. Maar er bestaat geen bewijs om de traditie te onderbouwen. dat hij misvormd zou zijn geweest die bestaat er dus nu wel. Maar dan ga je ook denken, van, als dat klopte, wat klopte er dan allemaal nog meer? Nou ja, en daar is het allemaal nog uh, te vroeg dag voor... Dat zullen we dan de komende jaren wel zien, ja, maar, wat daar nog verder ik, uitkomt. Ik Voor Lester is het in ieder geval goed, en ik, daar ik, zal het ja. onderzoek naar worden. De maar, inschrijvingen maar, zullen ja. volgend jaar enorm stijgen. Ik blijf met de vraag zitten. Ik hoor je aan het begin van het gesprek zeggen, het moet om. We gaan vanaf, vanaf, vanaf deze ontdekking, fonds, gaan we het allemaal anders bekijken. Ik heb je eigenlijk alleen maar horen zeggen dat we het niet anders gaan bekijken. Dat we, dat we in ieder geval niet weten hoe we het anders moeten bekijken, omdat dat we geen materiaal is hebben. is alleen zo wanneer je het onderscheid dat Astrid ook maakte tussen literatuur en geschiedenis niet wilt zien. Uh, ik denk dat de literatuur de toe-eigening van die geschiedenis die blijft en die is veel genuanceerder dan uh, wat volgens mij de, de laten we zeggen de geschiedenis of de historiografie sec zal brengen. Met andere woorden, er komen komen. Twee trajecten, er komt een officiële geschiedenis van Richard III... die niemand leest, en iedereen blijft kijken naar Sir Ian McKellen... en de volgende okay. productie uh, okay. van Richard III op de plank in Amsterdam. Akkoord. En uh, ja, als het publiek verandert, verandert het stuk. En de regisseur weet het ook. Dus het zal sowieso ook iets aan jou... Uh, het publiek heeft nu dit verpletterende feit... Uh, Iedereen weet dat die gevonden is. Het zal de opvoeringsgeschiedenis van het stuk beïnvloeden. Het zal ook jouw uh, colleges gaan beïnvloeden. Absoluut. Ik ja. bereid me er al op voor. Volgend jaar doe ik een cursus Koningsdame, zoals elk jaar. En daar heb ik al het nodige voor ingescand en bewaard voor die cursus. Ton Hoenslaas, bedankt voor vanmorgen. Nelke, de column. Terwijl mijn dochter en haar vriend afgelopen woensdag gezellig in een restaurant haar verjaardag zaten te vieren, werd er in hun huis ingebroken. De nieuwe televisie werd keurig afgekoppeld. In de ijskast werd het diepvriesvak geïnspecteerd op juwelen. Vervolgens werden alle kasten bovenoverhoop gehaald... en een paar horloges gescoord. Een schilderij werd van de muur getild... in de hoop dat er een kluis achter schuil ging. Dat was niet fijn thuiskomen om een uur of elf. Met de welvaart nam het aantal misdrijven toe. Hoe beter we het kregen, hoe sterker het en misdadige parasieten groeide... En niet zozeer worden de grote villa's het doelwit van dieven... die villa's hebben hekken en honden en hoogwaardig alarm... maar de gewone rijtjeshuizen in prettige buurten. Het aantal geregistreerde misdrijven beloopt inmiddels de 2 miljoen. 50 jaar geleden waren het er zo'n 150.000. Bij een dergelijke massaproductie gaat het huiselijke er een beetje af. 40, 50 jaar geleden kenden we onze dieven bij naam. Gerrit de Stotteraar was een beroemd in- en uitbreker aan wie een zekere mate van romantiek hing. Dat gold beslist ook voor AGM, de meesterkraker... die banken beroofde met behulp van de Thermische Lans. Een legendarisch figuur uit een goede familie... die zijn verhaal op de televisie mocht komen doen toen hij zijn straf had uitgezeten. Een beetje als Willem Holleder, maar die behoort al tot een volgende generatie... een stuk minder romantisch en een stuk gewelddadiger. AGM had een afkeer van geweld... Hij was in zekere zin een kunstenaar. Heer Olivier, de grote oplichter, kleefde eenzelfde uilenspiegel-imago aan. Meesters in hun vak waren ze die bewondering afdwongen. Ze waren onderdeel van een samenhangende maatschappij... waarin de misdaad de vanzelfsprekende schaduwzijde was... bestreden door sluwe inspecteurs als in de boeken van Havank. Die rafelrandjes hoorden erbij... Toen waren de Wallen en Katendrecht het domein van hoeren als blonde greet en haar van boven, die hun zoete op de kop zaten. Van mensenhandel had niemand op de oude zijts wel gehoord. Er werd er wel eens een vermoord door een mataglappe klant, maar ook dat droeg bij aan het mysterie van de onderwereld. Er waren uitzonderingen in het cohort Boeven, zoals dokter O uit Berkel en Rodenrijs wiens vrouw onder verdachte omstandigheden overleed, Sian Kali. Ook een latere medegevangene vond door dat gif de dood. Tweemaal levenslang kreeg hij. Helemaal onomstreden was de schuld van O niet, maar toch. Een dokter. En uit Berkel en Rode Reis. Een man die je zou moeten vertrouwen, een man uit de bovenwereld, dat joeg schrik aan. In 1969 speelde ik in de allereerste serie... Het schaap met de vijf poten van Elie Asser een klein rolletje. Judith Klooster Van der Schali, was ik. Die aflevering spelend in de zomer eindigde met het lied: De nachten zijn te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Zodra het daglicht wordt, is het uit met hun duister bestaan. Slechts in de winternacht wordt de misdaad wat langer bedreven. Maar fluk spreekt het voorjaar weer aan. En dan zijn de nachten weer te kort voor hun die van de zonde moeten leven. Toen keek iedereen naar hetzelfde net, luisterde naar dezelfde zender. Maar nu zal geen dief naar dit programma luisteren. Anders zou ik een oproep doen. Jongens, doe niet zo lullig. Die tv mogen jullie houden, maar geef dat horloge terug. Zee, het is ons allemaal ontgaan, hè? In elke in het oude schaap. Of, of, of Harry van Wijn jij zou het nog moeten kunnen herinneren? Nee, ik ken het niet. Uh, Churchill, we gaan over Churchill hebben. Bij de Tweede Wereldoorlog, zeker bij het begin van de Tweede Wereldoorlog... doen internationaal eigenlijk maar twee namen ertoe. Namelijk Hitler en Churchill. Hitler zou zonder de Wereldoorlog wellicht als grote politicus... de Duitse geschiedenis zijn ingegaan. En Churchill zou zonder die oorlog een opvallend Engels politicus zijn gebleven. Excentriek en eigenzinnig, maar geen man die het verschil maakte. Hij was minister van alles en nog wat geweest. Van binnenlandse zaken, van marine, van munitie, van oorlog en luchtvaart... van koloniën. Hij dreigt op een zijspoor te raken... maar toen op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak... werd alles anders van afgeschreven, wat narge politicus veranderde hij... in de enige lijden van de natie, een stem op de radio... die ook voor luisteraars van Radio Oranje in Nederland de moeder inhield. Al hoorden ze maar flarden en al verstonden ze niet alles. Goed zo. En over deze Churchill, ja, want dat was iemand... Uh, denken we allemaal, en waarschijnlijk ook met goede reden... verscheen deze week een boek van de Nederlandse auteur... Harry van Wijnen, getiteld... Barot, sweat and cheers. Churchill's onwrikbare geloof in de overwinning. En het boek dat gaat voornamelijk over de eerste anderhalf uit twee jaar van die oorlog... voordat Stalingrad en Pearl Harbor plaatsvinden... als Engeland alleen voorstaat tegenover Mr. Hitler. Uh, Hardy van Wijnen, bij ons aan tafel. Zullen we maar gewoon beginnen met even te luisteren naar, de, naar Churchill. I would say to the house, as I said to those Lord who joined the government. I have nothing to offer but blood... Toil, tears and sweat. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory over long and hard the road may be. But without victory there is no survival. Yeah, ja, dit is uh, 13 mei 1940. Uh, Churchill is net aangetreden als premier van het oorlogskabinet... en een, houdt een toespraak voor het Lagerhuis. Harry van Wijnen, we hebben het even heel kort gehoord. Kun je, kun je, is dit nou een van die beroemde toespraken die die is voor Churchill... en wat horen we hier wat die voor van hem is? Het is, de, het is de regeringsverklaring. Dat is op zichzelf al, al uh, merkwaardig. Want hij was nog maar een, een paar dagen premier. Hij was nog bezig met de vorming van zijn grote kabinet. had alleen maar een... Klein oorlogskabinet gevormd, een kernkabinet. En er waren wat andere eh, relaties en kennissen. en een paar vrienden van hem gevraagd om zich beschikbaar te houden. maar het hele kabinet was er niet gevormd. En dan houdt hij op de 13e 13 mei, dus na drie dagen. die regeringsverklaring, die de kortste is in de geschiedenis van alle regeringsverklaringen. Eén eh, velletje vol, niks meer dan dat. En dan zegt hij dan: dan komt hij met deze buitengewoon slechte, zwartgallige boodschap. waarin de Engelsen erop worden voorbereid dat de oorlog nog heel lang zal duren. En dat men zich moet instellen op uh, niks anders dan narigheid en ontbering. En hij draait er niet omheen. En dan krijg je al een aardig inzicht in, het, in de karakteristieken van uh, het spreken van Churchill. Die er nooit omheen zal draaien. Die de waarheid ook uh, noemt zoals hij genoemd moet worden. Uh, in tegenstelling tot al zijn voorgangers, dat heel veel politici, die dan natuurlijk altijd eufemisme gebruiken om om uh, slechte boodschappen te geven, maar hij niet. Hij sprak een direct soort Engels... en dat zie je al uit die korte regeringsverklaring. Ook al was hij wel in staat om een terugtrekking... als een overwinning te presenteren. Toen uit Duinkerken. Duin uh... ja, maar... De Engelsen zijn net uit Duinkerken weggejaagd... zullen we maar zeggen, voor het gemak. Ja, maar, was, ja, maar daar was ook wel een reden voor. Want het was een, een godswonder dat de 330.000 militairen... die uh, die overtocht hadden kunnen maken zonder... Uh, echt naar de bodem te zijn gejaagd... wat heel goed gekund had... dat hij toch weer voet aan land zette in Engeland... en daarmee de basis konden leggen voor een nieuw leger. Al hadden die... 330.000 militairen geen, geen... apparatuur bij zich, die hadden geen tanks bij zich... want alles moest in Frankrijk achterblijven. En er kwamen alleen maar soldaten. Ontwapende soldaten als het ware... kwamen daar terug. Um, maar het was dus eigenlijk... tegen alle verwachtingen in dat het leger gered werd. En dat heeft hij gepresenteerd uh, niet zozeer als een overwinning, dat hebben, de, dat hebben commentatoren er later wel van gemaakt... Ja. maar wel als een uh, a, a great deliverance uh, nou ja, de van uh, de grote bevrijding van alle narigheid... die men toen al doorgemaakt had. Het was een man met groot talent van uh, zich uh, uit kleine dingen, of kleine dingen... maar uit overal uh, moed van aan weten te halen, als ik het goed begrijp. Maar laten we even teruggaan naar uh, de tijd voor die eerste Tweede Wereldoorlog herstel... Heel kort even, we hebben dan de jaren dertig... we krijgen de zogenoemde appeasement-politiek. Het monster Hitler in het hok houden, om het even heel kort door de bocht te zeggen. Je moet hem gewoon wat kleine knuikjes geven en dan blijft hij wel koest. Er wordt altijd van gezegd dat was dom, fout, et cetera. Maar was er, we gaan dadelijk zo verder over Churchill. Churchill was daar dus tegen. Maar was het nou eigenlijk wel een domme politiek, hou je van mij? Jawel, in vergelijking met... Uh... Uh, opkomende uh, militaire macht van Duitsland... was het dom om Engeland niet uh, op gelijke voet te bewapenen. Uh, en daar waren dus grote waarschuwingen in, in het eigen kamp. Churchill was een van de belangrijkste uh, uh, uh, uh, uh, uh, woordvoerders... van die waarschuwende politiek... die Chamberlain, Chamberlain en zijn ministers voorhield... om meer geld uit te geven voor uh, het uh, opzetten... van een, een industrialisatieprogramma voor de militairen... Dat was sterk achtergebleven en de uitkomst zou daarvan zijn dat bij de eerste de beste militaire confrontatie uh, de Duitsers de Engelsen in de pan zouden hakken. Dat zou gebeuren in de lucht, want de Luftwaffe had een enorme voorsprong op het aantal vliegtuigen van de Britten. En dat zou gebeuren ter land, want het Engelse leger was lang niet opgewassen in 1940 tegen het Duitse leger. En wat doet Churchill in deze tijd? Schrijft hij elke week een boekstuk in een krant... Uh, in die tijd van de appeasement of, of had hij zich teruggetrokken? Nee, nee, nee. Wat, wat, wat deed hij? De, hij had zich uit, het, uit de parlementaire politiek teruggetrokken. <coughs> Hoewel hij nog lagerhuislid was, dat wel. Maar hij speelde geen rol van betekenis meer... doordat de, zijn partij hem had eigenlijk aan de kant had gezet. En uh, je hebt straks gezegd... hij had veel ministerschappen in de jaren twintig al gehad. Dus het had voor de hand gelegen dat ze hem weer gevraagd zouden hebben... voor. De kabinetten die in de jaren dertig regeerden, maar daar was geen sprake van. Hij was de vijand van zijn eigen partij en hij stond er buiten. Maar hij schreef die grote reeks artikelen niet alleen in de Britse pers, maar in de hele internationale pers. Want hij was een soort van internationaal columnist die uh, uh, op, bij syndicaten was aangesloten en over heel de wereld werd gelezen. En had daarmee grote invloed. Maar de politiek van Chamberlain deed daar niet uh, zijn voordeel mee. Nee, en, en die had tot 1940, of waarschijnlijk of tot 1939, als de oorlog echt uitbreekt, de wind mee. Want hij had uh, de, de wereld gered van een nieuwe oorlog. Als het dan toch oorlog wordt, 1940, dan wordt Churchill teruggeroepen. Waarom hij, heeft dat ook te maken met zijn, zijn geschiedenis als een echte ijzervreter? Nee, hij had, een, hij had een grote steun in het lagerhuis onder de jonge conservatieven. En die, die drongen er voortdurend op aan dat hij weer terugkeerde in de regering. Er werden grote campagnes gevoerd voor Churchill om uit zijn isolement te komen. En de conservatieve partij werd er dus voortdurend aan herinnerd... dat het grootste talent dat men op dat moment had buiten de politiek stond. Ja, dus neem die man aan boord. Maar, maar het feit dat deze man uh, ooit geroepen heeft... Uh, gifgas inzetten tegen weerspannige Arabieren moet kunnen... Uh, ik ben bereid persoonlijk... Uh, uh, het, het, het, het bolsjewisme dat moet worden gewurgd bij geboorte... en zo zijn er zijn nog wel een paar van die mooie uitspraken... of be, vanuit ons perspectief wat, wat bedenkelijke uitspraken... heeft dat niet dat te maken? het imago van een ijzervreten? Speelt dat geen enkele rol? Oh ja, zeker wel. Zeker wel. Maar hij was uh, door zijn de, de, de, het hoofdgremium van de, van de conservatieve partij... was hij niet geliefd, was hij niet gewenst. En daar hield men hem buiten, uh, buiten het kabinet. Maar goed, hij wordt dan eerst minister van oorlog, geloof ik? of Van marine. Ma van marine. Uh -huh. En dan wordt hij premier. En dan gaat hij werkelijk komt hij echt goed op stoom en laten we dan nog maar even meteen naar de volgende toespraak gaan een kleine maand voordat de Battle of Britain begint komt deze toespraak. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight op de seas en oceans. We shall fight met growing confidence en growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight op de beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might... steps forth to the rescue and the liberation of the old. Mag ik even een vraag stellen? Toen, Tonje, jij zit ook echt bijna mee te spleybacken. Er wordt hiervan ook gezegd dat, dit een, dat hij dit eigenlijk alleen maar kon doen... vanwege een Shakespeareaanse traditie. Dat is echt opgewezen. Daar is op gewezen. Natuurlijk heeft het een hele Shakespeareaanse wending. Er is veel geschreven over Churchill en Shakespeare... omdat hij daar zijn uh, inspiratie aan zou hebben ontleend. En het soort speeches over de invasie van Engeland... die sinds 1066 niet meer had plaatsgevonden... die uh, gaan natuurlijk heel diep en ook uh, via Shakespeare. En, Ik, de, en wij wachten, was... uh, Hardy van Wijnen, uh, is dat ook jouw indruk? Shakespeare, uh, Churchill, er zit nee. een lijntje. Nee, nee, nee. Er is in de oorlog door een Engelse, beroemd journa uh, Amerikaans journalist, Ed Murrow, opgewezen: dat die de kwaliteit van zijn taal, uh, dat was, die was geïnspireerd door Shakespeare. De, de, de bouw van zijn zinnen was Shakespeareans. Uh, en die Amerikaan die was erg uh, uh, uh, ingenomen met, uh, met die vondst, want die heeft hij later erg vaak. Herhaald. Maar de Britten van zijn tijd, van Churchill's tijdgenoten, die hebben daar niet veel over gezegd. Het is een naoorlogse constructie. En dan uh, vindt men het terug en zegt men in die en die toespraken kom je elementen van uh, zijn bewondering voor Shakespeare en zijn, zijn, uh, de invloed die hij van Shakespeare heeft ondergaan. Dat is op zichzelf al miskenbaar, maar dat was nog niet een politiek feit in de oorlog zelf. Ja. Als, je, als je hem hoort zeggen, uh, of... of Tom, wil je nog iets ah, over. roepen? Je dit, dit, zit nog dit, dit, Nee, te schudden. Voor, voor, voor het. mij het allerberoemdste alle Churchill-Shakespeare-element komt uit de Tweede Wereldoorlog. Wanneer Hendrik de Vijfde wordt gemaakt. Gefinancierd door, uh, met Lawrence Olivier. Gefinancierd door Churchill. En het wordt opgedragen aan die airborne troops die klaarstaan om Normandië in te vallen. Dan vraag ik me toch af, is dit een historische reconstructie van na de oorlog waar ik bij hoor? Of is het iets wat deel ja, ja, uitmaakte zeg, van zijn... Ik weet dat zij niet die de eerste twee jaar van die oorlog neer en voor Pearl Harbor. Eh? Uh, oh, Day of Infamy. Maar wel uh, natuurlijk tijdens de oorlog in zijn eigen bewustzijn wel degelijk. Dus eigenlijk zeg je: de Engelsen maakten in die Tweede Wereldoorlog al een film over een beroemde koning. Dat, dat, daar haalden ze moed uit van de kracht van Engeland om het te redden. En dat, op een andere manier hoorden ze dat ook misschien wel een beetje... als ze naar Churchill luisterden. Ja, dat was nee. geen Richard III, nee. maar dat was de, nee. groote, de grote held onder de koning... Hendrik V, die naar Frankrijk nee. ging en daar orde op zaken stelde. Dus bij Churchill stond en... een beetje in een lijn van stevige Engelse uh, vorsten... die het in een eentje opnamen tegen. Jawel, uh, Churchill was een authentieke monarchist. Ook in de theoretische zin. Maar hij liet zich in de eerste twee jaren, in zijn toespraken... vooral inspireren door een marineman, een historische marineheld... door Nelson, Lord Nelson. En hij heeft ook uh, dat uitgedrukt in zijn geweldige sympathie voor films en dergelijke. Hij haalde op zijn weekendverblijven, waar veel internationale gasten kwamen... hadden die ontzettend veel mensen bij elkaar om verplicht naar een film te kijken... waarin de geschiedenis, de liefdesgeschiedenis... van ene Lady Hamilton en Lord Nelson centraal staat een film van Alexander Korda, een vriend van hem... of een goede kennis van hem, die veel op zijn buitenverblijf kwam. En in die film, uh, daar komt een element voor... dat hij exploiteert om het moreel van de Engelsen te ondersteunen... en ook zijn eigen moreel. Hij geloofde er namelijk niet in dat Duitsland... Engeland onder de voeten zal kunnen lopen. Hij gelooft niet in een invasie... Uh, onder meer omdat Napoleon er nooit in geslaagd was... Frankrijk te overwinnen, Frankrijk te bezetten. En dat vind je dan terug in dat verhaal uh, in die film. Uh, en Napoleon nooit in geslaagd is Engeland te bezetten. Uh, Engeland te bezetten ja. Ja. Maar nu je toch aan het praten bent over, over uh, inspiratie, uh, inspiratie van Churchill... uit een admiraal, uit, uit zeg maar het, het harde uh, grond van het leger... Uh, je moet ook even vertellen hoe hij zijn toespraken voorbereidde. Dat ging ja. geloof ik al marcherend. Churchill. Uh, de meester heeft hij uh, zittend achter zijn bureau geschreven. Maar hij marcheerde wel eens als hij het hart op voordroeg. En, uh, dan liep hij op de maat van de muziek. Hij had een eigenaardige voorkeur voor militaire muziek. van de Amerikaanse voetbalist John Philip Souser bijvoorbeeld. En uh, die, die van die radetski marsen had, had, had gemaakt... die je vaak in het Feyenoordstadion in de jaren 50 kon horen... als er een voetbalwedstrijd begon. En die muziek uh, diende hem... Uh, tot een soort ritmisch kader, waarin die, is, zo is dat we zijn eigen secretarissen beschreven, heen en weer liep als een uh, militair, al uh, reciterend. Dus hij liep voor die toespraak, had hij hem net <tie> klaar, en dan ging hij hem hardop lezen. Ja, hij, hij, deed er er, hij deed er lang over om ze te schrijven, die beroemde toespraken die wij kennen, dat zijn er een stuk of acht geweest, uh, en daar deed hij wel vijf dagen over, soms wel langer. En die repeteerde hij dan voor de spiegel... in aanwezigheid van één uh, toeschouwer, zijn secretaris... die dan moest zeggen of hij het goed vond of niet goed vond. En uh, zo kwamen ze tot stand. En dan ging hij naar het lagerhuis om ze daar te presenteren. En dan was er, uh, geen, had hij geen last meer van nervositeit. Dan had hij ook alles in zijn hoofd zitten. Hoewel het papier dan wel voor hem lag. Maar de, dat raadpleegde hij bijna niet. Dus het was een goed acteur ook. Ja. En als je... Zijn overtuiging, we hoorden we net die, die toespraak uit 4 juni 1940... een van de grote toespraken tot het Lagerhuis, als ik het goed heb. Ja. Um, we will never surrender. Waar haalde hij die zekerheid vandaan dat dat Engelse volk achter hem zou blijven staan? Waar, waar haalde hij dat vandaan? Nou, hij, hij wist wel op grond van wekelijks gehouden opinieonderzoek... van het grote instituut Maas Observation... dat hij uh, wekelijks uh, de publieke opinie in Engeland peilde... Uh, dat het publiek achter hem stond. En uh, dat was, de, de regering hield dus in de oorlog... Uh, op, op het moment dat al die oorlogshandelingen werden aangekondigd... en werden uitgevoerd, uh, hield hij een, door heel Engeland heen... Een, uh, een peiling om zich ervan te vergewissen... dat de steun, dat de steun niet afbrokkelde, maar nog steeds aanwezig was. Dat is heel bijzonder op zichzelf. Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat klinkt ook heel modern. En ja. hij, hij had ook militaire adviseurs die, die rapporten schreven... dat uiteindelijk waarop, op bepaalde gronden kon worden aangenomen... dat het niet alleen maar een uh, uh, sterk geloof was in de overwinning... maar dat er ook redenen waren om aan te nemen dat Engeland uiteindelijk... Nou ja, dat was natuurlijk de belangrijkste politieke reden... waar hij um, uh, zich door liet inspireren. Dat was de voor hem vaststaande zekerheid... dat de Amerikanen op een dag in de oorlog zouden komen. Nou was dat op dat moment dat hij die beroemde toespraken uitsprak om het moreel te, sterken, te te prikkelen van de Engelsen. En, en uh, in, in begin 1940 in het bijzonder was dat nog ver weg. Maar uh, hij had een, een constante relatie met de Amerikaanse president Roosevelt. Uh, hij is in die periode van die 18 maanden dat Engeland alleen moest vechten ook enige malen in uh, Washington geweest. Hij heeft op de Atlantische Oceaan een ontmoeting met hem gearrangeerd zelfs. En hij heeft uh, uh, in die gesprekken al de zekerheid gehad... dat Amerika te enige tijd zou meedoen aan de Goed, doen. hij wist het was een kwestie van volhouden. We gaan nog even naar een laatste, niet naar een laatste... maar voor ons in dit programma een laatste toespraak van Churchill luisteren. Uh, nou, kom maar. Als we can stand up to hem kunnen Europe may be free. vrij zijn. En het leven van de wereld in het broad sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us, therefore, brace ourselves to our duties en zo so bear ourselves that dat als het Britse Empire en het Commonwealth voor een duizend jaar years, men will nog steeds zeggen... dit was hun mooiste hart. Ja, Harry van Wijnen. Even nog heel kort. Ik, ik kan het niet helpen. Het is ook wat oneerbiedig, maar ik soms altijd het gevoel... dat de man nog een klein beetje dronken klinkt. Maar dat is misschien een perceptie achteraf. Uh, doet er verder ook niet toe. Uh, heeft Churchill nou het verschil gemaakt? We hebben het altijd over... Uh, staling over de Amerikanen, maar zonder die is jouw boek het eerbetoon aan de man die het verschil gemaakt heeft. Jawel, en dat kun je in uh, duizendvoudige bewijs vinden in de correspondentie van Britse militairen. Eén voorbeeld. Uh, ver weg, in Noord-Afrika, die elke week luisteren naar die toespraken op de BBC van Churchill en zeggen dat ze zich door hem zachtig uh, gesteund voelen in uh, de opdracht die ze daar hebben. Nou, ja, helder. Nee, ik, ik sprak gisteren iemand die naar Radio Oranje luisterde en in Nederland dat ook precies datzelfde gevoel uh, verwoorden. Overigens zegt uh, Hans Laurens, een, een luisteraar van ons, um, dat um, kenmerkende uitspraak van Churchill was: Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Ja. Boek uitgekomen bij balans. Allemaal uh, dat we dat weten. Mooi boek, Harry van Wijn. Bedankt. Bloed, zweet en tranen, Harry van Wijnen, en Noordenvliet, Ton Honslaas. En in Canterbury ergens, Astrid Tilma. Heel vriendelijk bedankt. We zijn zometeen terug onder meer met het derde deel... van de documentaire over de ramp van 1953. Graag tot zo. Zometeen, kwart over twaalf... op het Govert van Brakel weer de perstribune. Met topturner Juri van Gelder over zijn drijfveren en ambities. Rio is het uiteindelijke ultieme doel, uiteraard. En zijn turncollega Epke Zonderland doet ook een boekje open. Je moet hard werken om uiteindelijk weer goed resultaat te kunnen boeken. Verder een gesprek met muziekkenner Herman van der Velden. Als er een plaat komt die de mensen niet aanspreekt, dan gaat die radio uit. En dat moet je dus zien te voorkomen. En in kassie kijken aandacht voor tv-pestkoppen. De dag tegen het pesten, dat vindt u ook heel belangrijk. Ik vind dat uh, een beetje gekke haar. Oh, daar kan ik wel tegen. De perstribune.